Tussen Libië en buurland Algerije dreigt een rel over de opvang van de familie van Gaddafi. Gaddafi's vrouw, zijn dochter en twee zonen staken gisteren in Algerije de grens over. De Libische overgangsraad wil dat ze worden uitgeleverd. De dochter van Gaddafi, Aisha, is in Algiers vandaag bevallen van een dochter. De Algerijnse autoriteiten zeggen dat haar zwangerschap een van de redenen was om de familie van Gaddafi onderdak te bieden. In Rotterdam is een schip binnengevaren met een dode walvis op de voorsteven. Het dier is waarschijnlijk onderweg uit het Verre Oosten geschept. Het containerschip is 340 meter lang, de walvis ruim 7 meter. Het dier werd ontdekt door de havenmeester van Rotterdam. Die zei het dat het vergelijkbaar is met een automobilist die een bromvlieg doodrijdt. Het weer, nog een enkele bui en opklaringen. Morgen bewolkt en met 19 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij Hoogmade 5 kilometer. En op de A10 de ring van Amsterdam, vooral aan de zuidkant is het druk, staat tussen de afrit Eimuiden en Diemen 14 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hold off your shoulder Some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 Zandvoort, Zandvoort. The uh -huh.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 The is to blame. Drop